met het NOS-journaal. In Nederland zijn in week 16 tot en met 22 maart. totaal 3575 mensen overleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is ruim 500 meer dan in dezelfde week een jaar eerder. CBS schrijft de stijging toe aan de corona-epidemie. In de eerste elf weken van 2020, toen het virus nog niet erg was verspreid. lag het aantal wekelijkse doden juist iets lager dan een jaar eerder. Volgens het RIVM stierven er in de week van 16 tot en met 22 maart 233 mensen aan de gevolgen van het virus. Het verschil duidt erop dat er mogelijk verborgen coronadoden zijn. Overigens is het aantal van 3575 doden in een week niet uitzonderlijk. Tijdens de griepgolf begin 2018 lag het dodental wekenlang hoger.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 Van ruim 32.000 besmettingen naar meer dan 58.000. De WHO roept landen in die regio op tot een agressievere aanpak. In Hippolytes Hoef is een plofkraak gepleegd op een geldautomaat van de Rabobank. Omwonenden hoorden vannacht rond drie uur een harde knal. Op foto's is te zien dat de gevel van het gebouw waar de geldautomaat in was gevestigd is verwoest. Volgens de politie hebben getuigen twee mensen op een donkerkleurige motor zien wegrijden.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 Oh, en trouwens, ook op de woonverzekeringen van de ANWB krijg je nu als lid een jaar lang extra korting. Bereken je premie op anwb.nl slash woonverzekering. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Yeah, oh yeah, what condition my condition was in. I woke up this morning with the sundown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 In my head. Someone painted April Fool in big black letters on a dead end sign. I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind. Eight miles out of Memphis and I got no square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 3 april, goedemorgen Zandvoort. Dit is ZFM, ZFM Live, mijn naam is Walter Sands en ik ben tot 12 uur bij je. Met het laatste corona-nieuws hier uit Zandvoort, wat oproepen en natuurlijk gewoon lekkere muziek ter verstrooiing. Zoals deze nieuwe van Maan, onverstaanbaar. Goedemorgen. Ik zou beter moeten weten, maar het doet me toch steeds meer.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 Wie je bent. En ik vind het mooi om dingen te beschrijven die zich nu voordoen in mijn leven, wat best zo erg veranderd is de afgelopen tijd. En ik word er sterk van, ik word er groot van, ik word er volwassen van. Ik ben super blij met wat allemaal nu gebeurt. Maar wil jullie ook de andere kant soort van laten zien? Ik wil zoeken. het ook niet weten, dus laat me. Ik kan er niets om geven dus laat maar En alles wat je schreeuwt is onverstaanbaar Laat maar, laat maar Ik wil het ook niet weten Het was hem, de nieuwe maan, onverstaanbaar. En zo heet hij. Wat ja. gaan we vanochtend allemaal doen. Zometeen om half elf hebben we Jelme Koper weer in de uitzending. Jelme doet voor ons de tekst TV en heeft het laatste nieuws. En uh, kwart over elf de wethouder Ellen Verhey. Zij komt praten over de maatregelen voor de ondernemers. Dus uh, dat wordt ook heel interessant. Heb je nou vragen aan de wethouder? Of heb je sowieso opmerkingen of een oproep? Of wil je mensen een hart onder de riem steken? Dat kan gewoon via... Hashtag ZFM Live of een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl of je reageert op onze pagina op Facebook. Er zijn zoveel methoden. Dus uh, we horen graag van je. En ondertussen gaan we gewoon door met muziek, zoals deze van George Michael. Stay away Volgens Michael wordt het kwart over tien hier bij ZFM Zandvoort. Goedemorgen allemaal. En er is al een eerste oproep binnen en dat gaat over de voedselbank. De voedselbank heeft namelijk vrijwilligers nodig om pakketten uit te delen. Er zijn een paar van de mensen van de voedselbank die zijn op leeftijd en die komen liever niet meer buiten. Dus ze hebben echt ondersteuning nodig om pakketten uit te delen. Dat kan tussen 1 en drie bij de ERBO in Zandvoort, hier in Noord. En geef je daarvoor op. Kijk op onze tekst TV. daar staat de oproep. Voor de voedselbank en het gaat onder andere via Pluspunt. Dus dat is de eerste oproep voor vandaag. de volle 6,5 minuut. Dirk in de domino's Lela Hier bij ZFM live. En dan ga je even naar het strand. En, en, en H. die hebben een, een mooie reportage gemaakt. Die hebben gesproken met Niels Priester van Strand en Mango's over de pijn voor het komende weekend. En dat is een mooie reportage geworden. Een soort opslagplek is het geworden. Ja, dat voelt niet leuk. Om deze tijd dan, uh, zijn we eigenlijk normaal eens heel druk aan het klaarmaken uh, voor het mooie weekend. En uh, hadden we nu ook al lekker wat mensen op het terras gehad. Het wordt zomers weer dit weekend. Bijna 20 graden is er voorspeld. Maar waar in normale tijden personeel van de strandpavillon zich klaarmaken voor een weekend hard werken... hopen ze nu dat de grote meute dit keer ook echt weg blijft. Want in het eerste weekend van de horecasluiting maakten strandbezoekers een puinhoop van de terrassen. Als je misschien een beetje op de achtergrond kan zien, hebben we alles uh, opgestapeld en hebben we grote dranghekken om het terrein heen gezet. Ja, heel gek. Waar we normaal met de open armen staan om iedereen te ontvangen, uh, dus moeten we nu de boel afzetten en zorgen dat mensen dus niet inderdaad hier bij elkaar gaan zitten. En, uh, je zal altijd mensen hebben die, die wel naar het strand komen. Ik, ik kan de gedachte ook wel begrijpen. Mensen denken, goh, hè, gezonde, frisse zeelucht, dat doet vast goed. En uh, daar is natuurlijk ook niks tegen. Alleen, uh, ja, we moeten niet meer veel komen, want dan komen we toch allemaal bij elkaar en kunnen we elkaar besmetten. De gemeente wil niet het hele dorp afsluiten, maar houdt de parkeerterreinen langs de boulevard wel dicht. En op de toegangswegen naar het strand staan de borden al klaar. Vanaf morgen houden handhavers het verkeer tegen. Een onwerkelijke, maar noodzakelijke maatregel vinden ook de strandpachters. Die hun hoofd op een andere manier boven water proberen te houden. Ja, doet zeer. Zeker. Tuurlijk, ja. Voor mezelf ook, is het nu mijn het tweede seizoen. Die wil eigenlijk nu gewoon kaart gas geven en, en uh, druk bezig zijn met, uh, met ondernemen. En uh, ja, dat gaat nu niets. Tenminste, we, hebben dan nog wel, uh, we bezorgen nog s'avonds aan huis. Maar ja, dat is meer een soort bezigheidtherapie als dat het werkelijk, uh, werkelijk iets doet. Misschien moet je een zak zand bijgeven. Ja, is het strandgevoel. Hebben ze nog strandgevoel erbij. Nou, we doen ook uh, een uh, weekdiner van zee, ben ik nu mee bezig om dat te gaan ontwikkelen. Dus dan kan je dus van een week lang van verschillende paviljoens de maaltijden thuis krijgen. Dus toch nog een klein beetje het strandgevoel waar de mensen erin houden. only love, simply red. En daarvoor hoor je Niels Pieters van Strand en Mango's in gesprek... met de vlaggevers van NH, onze collega's van de regionale omroep. Een mooie reportage over toch de pijn bij de strandtenten hier op Zandvoort. Dan is het bijna half elf, nog één plaat. En dan ga ik bellen met Jelle Koper over het laatste nieuws hier in Zandvoort. Wat is een leven zonder licht?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 ja, we dansen de zon op, zodat dus op, op zodat het leven erom kan gaan. En als ik met? wat ik deed, wat ik waar ik denk. Dus ik vraag Ga je Ga je mee Ga je met? Ga je met? Ga je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 met de zon op. En als het goed is, is hij ook op. Jelmer koper, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar is hij weer. Jammer, hoe is het? Ja, gaat goed. Ja, gaat goed. Druk Druk in de supermarkt ook? Uh, nou, ik ben uh, was gisteren en vandaag, ben ik vrij, dus uh, ik mag zaterdag weer morgen. Oké, okay, okay, de drukste dag. <laughs> en uh, ondertussen ben je heel druk met uh, met TV, z en tv kanaal 40 op Siggo. Wat is het laatste ja. nieuws, uh, Jammer? Uh, nou, er zijn een aantal dingen weer gebeurd. Onder andere, laten we beginnen met iets opvallends. Want uh, afgelopen weekend zou we natuurlijk de circuitrun hebben plaatsgevonden. Ja. En ook uh, andere wandel evenementen, zoals mm -hmm. de derde van Zandvoort en uh, ook een fiets, uh, dat goed is. Ja. Uh, daar zetten NS dan natuurlijk normaal uh, extra treinen voor in. Dat uh, hebben ze om de, nu weer gedaan? Om de, om de drukte op te vangen. En afgelopen weekend zijn die treinen niet geannuleerd. Dus oh, zijn er, er reden de meer treinen dan gebruikelijk. Dus er dus zijn extra treinen. Hebben de mensen in die treinen gezeten? Uh, nou, uh, uh, niet zoveel als dat uh, werd <lacht> Nee, gemaakt. want het was gewoon rustig in het dorp natuurlijk. Nou, en sowieso en uh, natuurlijk nu zeker. Uh, dat niemand gaat... Uh, Nee. Alleen noodzakelijk reizen, zeg maar. Maar nu waren er dus nog extra treinen. Goed, heeft iemand niet, een heeft iemand niet zitten opletten daar? Ja, klein foutje van NS. Ja, ik kwam dit tegen in de, in je, de krant van de, deze week. Weet je hoe dat voor de komende weekenden wel allemaal goed geregeld is? En voor de Formule 1 weekenden? Uh, dat ga ik nog even uitzoeken en dan kom ik daar uh, misschien ja, morgen uh, Het zal ongetwijfeld nu, uh, maar nu wel zijn. Ik denk, ik denk dat het misschien een, een, een klein foutje is geweest. Maar het is natuurlijk toch wel opvallend... Want de circuitieren werd al zeker twee weken uh, ja. geleden aangekondigd dat het niet doorging. Ja, dat is inderdaad een dus, uh, gevonden. Nou ja. Verder, hoe, uh, heb je iets heb je gehoord over de, de getallen? Want er uh, ja, is toch op. Uh, daar hadden we hadden het gisteren ook al over. Er is dus een beetje onduidelijkheid over uh, hoe het RVM dat nu allemaal doet. En ze geven nu, geloof ik, aan uh, hoeveel er opgenomen zijn. Ja, ja, dat klopt. En dat is omdat uh, die cijfers. Uh, ...exacter zijn dan het aantal besmettingen. Want uh, uh, niet iedereen wordt meer getest. Dus de besmettingen die worden bijgehouden... ...zeker per gemeente zijn niet helemaal, uh, mm -hmm. uh, niet helemaal precies. Okay. En die ziekenhuisopnames zijn wat uh, beter te controleren. Zeg maar, en en hoe, uh, hoe staan we er in, in, in Zandvoort voor? Uh, ook qua omliggende uh, gemeenten? Op, op het moment, volgens de laatste cijfers... ...maar die komen van begin deze week... Mm -hmm. uh, ...staat het uh, getal op zes van ziekenhuisopnames. Oké. Okay. En uh, landelijk uh, op dit moment uh, 5800. Zo. So. Ja, yeah. yeah, bizar. Ja, yeah. heel bizar. Nou, dat is wel even belangrijk om te zeggen, inderdaad: deze verandering van bijhouden. Want je ziet natuurlijk ook op Facebook bijvoorbeeld veel verwarring en uh, yeah. discussie ontstaan. Mm -hmm. Maar het is dus even belangrijk om te zeggen dat het. ingewikkeld. Ja, en dan klopt. moet je even kijken of er boven 4.000 opnames of besmettingen. Ja, en dan en is het ook nog ja, inderdaad dat het soms per ja. 100.000 gerekend en dan moet je eerst weer terugrekenen naar een 17.000 inwoners van Zandvoort. Ja, ja, dan staat er bijvoorbeeld iets van 56 dat zag ik laatst op een kaartje. Maar dat is per 100.000 inwoners en dan moet je het nog omrekenen naar uh, 17.000. Ja. Dus uh, dat is wel even belangrijk en ook in ieder geval dat waarschijnlijk de cijfers die je nu langs ziet komen, dat zijn dan de ziekenhuisopname. Okay, okay. en niet uh, de besmettingen. Denk nou ja, soms recht, soms het is uh, het blijft ernstig. Ja. Ik zag vanochtend het op NH een bericht uh, dat zelfs een zes weken oude baby nu positief getest is uh, in Kudelstaat. Ja, bizar. Ja. Ja. Uh, ja. Zeker, zeker. Goed. Uh, heb, je, heb je nog ander nieuws? Uh, jammer. Uh, ja. Even kijken. We hebben een. Uh, dat is een onderzoek geweest in uh, verschillende zorgcentra binnen Zandvoort. Mm -hmm. En daar blijkt uit dat er geen besmettingen zijn uh, gevonden. Dat is wel dus goed. Dat nieuws. Dat is uh, positief nieuws, om uh, daar ook eens mee te komen. Mm -hmm. er, zijn, er zijn volgens de organisatie, kende maar hard, bij de bewoners van het huis in de Duinen in Zandvoort... en bij het woonzorgcentrum De Bodaan in Bentveld... Mm -hmm. tot nog toe geen positieve besmettingen met de uh, uh, COVID-19-bacterie geconstateerd. Virus is het, hè? Uh, en dat is best wel uh, uh, positief te noemen, want daar wonen natuurlijk allemaal bewoners die in uh, een grote risico vallen. Ja, precies. Dat zijn de risicofactoren. En, dus uh, al hopelijk kunnen we dat zo uh, ja. uh, lang mogelijk voorkomen. Ja, is, nou ja, de, de maatregelen kennen we natuurlijk allemaal. En ik, ja. had, uh, ik had net ook het, het item van NH in de uitzending over de strandtenten en, en over de afstand die de mensen moeten houden. En ja, ja. laten we ons daar uh, vooral dit komende weekend ook aanhouden inderdaad. Zeker, want het, er komt natuurlijk weer mooi weer aan. Ja. Maar uh, Zandvoort heeft in ieder geval aangekondigd dat uh, Zandvoort gesloten blijft en ook de stranden worden gecontroleerd. Ja. Dus mocht men toch met de trein komen of zo, dan. Het strand wordt in ieder geval gecontroleerd op uh, niet-grote groepen. Ja. Ja. Dus je mag zelf als bewoner heus nog wel even naar buiten. Maar... Dus vooral voor de mensen van buitenaf. Uh, ja, ik zal, ik zal yeah. het straks ook nog, ook nog vertellen over de oproep die, die de burgemeester van Bloemendaal doet over Elswoud. Yeah. Maar mensen worden yeah. inderdaad echt aangeraden van jongens, doe gewoon een klein ommetje door je buurt. En ga niet met z'n yeah. allen naar het strand of naar de bossen of naar de grote parkeerplaats en daar die wandelroutes doen. Dat, yeah. uh, dat is echt ja. niet de bedoeling. Nee, nee. Oké. Okay. Uh, er was ook vandaag een onderzoek geweest, dat was dan landelijk. Mm -hmm. En daar, uh, ik weet niet... Daar stond dat 99% van de ondervraagden zich aan de afstand hield. Ja. Dus uh, nou, dat goed, gaat echt. de goede kant op als uh, die cijfers. Fijn, fijn, Jelmer. Dat is dan is toch weer ja. goed nieuws. Oké, okay, ja. uh, ben je er morgen ook weer? Uh, ja hoor. Ja, natuurlijk. Ja, Elke dag uh, <laughs> natuurlijk. houdt die het nieuws voor ons bij, Jelmer Koper. En Jelmer, heb je dat uh, initiatief gezien van, van O'Gene met de Bohemian Rhapsody? Die ja, gewoon met z'n drieën... Ja. Wat ik daar heel bijzonder aan vond, want we moesten natuurlijk wel een goedkeuring vragen aan Queen ja. uh, voor het gebruik. En toen uh, was de reactie meteen eigenlijk al positief. En hebben, heeft Queen ook uh, de video van Eugene gedeeld met ja. hun fans. Dus mooi hè? Ik denk dat we, uh, ja. ja, dat is zeker. Uh, ik, ga hem, ik ga hem helemaal draaien, de volle zes minuten. En oh, jij, in ieder geval, uh, bedankt voor, uh, voor je Inbreng weer en ik spreek je graag morgen weer. Tot morgen. Ja, succes vandaag ook hè, met de wethouders. komt goed, dankjewel. Ja. Oké, okay, dag. Doei, doei. Is this a real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? escape from reality? Open. Because I'm easy come, easy go, let's all high If no. nothing Easy come, easy go. Will let me go? Bismillah no. Eugene, Bohemian die hier bij ZFM... waar het bijna kwart voor elf is. En nog even over die buitenplaats Elswoud. Ik had het er net met Janmer al over. Burgemeester Elbert Roest van Bloemendel. die heeft inderdaad een oproep gedaan. En uh, ja, er zijn echt een paar flinke maatregelen. De Elswoud is gesloten tussen half acht... S avonds en half acht s ochtends. De drukke en smalle paden... dat wordt eenrichtingsverkeer uh, op, uh, op aangegeven. Uh, ben je verkouden, moet je thuis blijven. Er zijn geen groepen. Er is verscherpt toezicht door de boswachters. En het is echt... Hij doet een oproep, gebruik we nou alleen om een ommetje te doen. En als het te druk wordt of als de regels niet nageleefd worden... is hij heel resoluut, dan gaat hij gewoon de buitenplaats sluiten. Dus zo gaan ze bij onze buren om met ja, zo'n drukke spot als Elswoud. If you want a higher ground, hier bij ZFM. Buiten is het 8 graden en vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog... en zondag 19 graden en dan loopt het zelfs door naar de komende week en de vooruitzichten van woensdag, donderdag zijn 22 graden. Ja, heerlijk weer om een ommetje te doen, laat ik dat maar zeggen. En blijf je nou binnen en zit je Netflix te kijken... dan zit je natuurlijk te wachten en je hebt waarschijnlijk al zitten reloaden en reloaden. Is die al online? Nou, hij komt vandaag online. Het vierde deel van La Casa de Papel. Ik ben Tokio. Maar deze historie No me llamaba así. ¡Ya, no! no te muevas a tener miedo! ¿Cómo te suenan 2.400 millones de euros? Going on, de soundtrack van La Casa de Papel, serie 4, vanaf vanmiddag dus online. Ja, is er is nog een oproep binnengekomen van Team Plugify. En Team Plugify, dat is een dienst die bemiddelt tussen opdrachtgevers en artiesten. En um, er is een hele groep artiesten die wil gewoon vrijwillig graag optreden... voor verzorgingshuizen, bejaarhuizen en dat soort dingen. Denk bijvoorbeeld aan een serenade vanaf de parkeerplaats. En, en daar willen ze graag aan meewerken. En dan kun je je melden bij Plugify. En ik zal het zo meteen naar de volgende plaat nog een keer noemen... Dat is hello at en daar hoort ook een telefoonnummer bij is 020 261 4778. Ik zal het zometeen nog een keer noemen naar de volgende plaat. Maar dat is dus een initiatief om artiesten en bewoners van verzorgingshuizen bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld door serenades vanaf de parkeerplaats. Mooi initiatief. Ja, dat is Toto hier bij ZFM. En daarmee wordt het bijna 11 uur. En gaan we zo door naar het tweede uur. Waarin om kwart over 11 het gesprek met wethouder Verheij over de maatregelen voor de ondernemers. En dan nog even dat telefoonnummer voor Plugify. De dienst die artiesten uh, ja, in verbinding brengt met verpleeghuizen. Om bijvoorbeeld een serenade vanaf de parkeerplaats te doen. Dat telefoonnummer is 020-261-4778. Dus 020 261 4778. De dienst heet Pluckify. En dat kun je ook op internet vinden. Als je dat zoekt, dan kom je bij een artiestenbureau terecht. En zij helpen je dan. Oké, okay, gaan wij door tot de klok van 11 uur met Lianne Lahavas. En dan hoor je graag weer terug bij ZFM hier live. Naar de klok van 11. No more hanging around, oh No more hanging around, oh Now my sun's going down, oh Feeling me something isn't right, something isn't right